Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog dagen duren voor een brand bij een recyclingbedrijf in Den Bosch is geblust. Het vuur is onder controle, maar de brandweer denkt dat het nog een hele tijd kan smeulen en dat ze nog de hele week moeten nablussen. Het vuur brak gisteren uit bij een bedrijf waar oud metaal en rubber wordt verzameld. Op veel plekken in Den Bosch stonken er een uur in de wind, dus deze mensen droegen hun mondkapje ook buiten. Ja, voor die stank. Het is echt niet te harde. Het is echt vreselijk. Dan kun je eens uitleggen wat je ruikt? Ja, een soort verbrande bandengeur of zo. Een soort rubber gelijk wel. Ja, ook omdat uh, stoffen vrij zijn gekomen. Van asbest, tijdens ja. ook. En dat is, als je erin ademt is het best wel slecht. Ja. Heb je het idee dat het een beetje helpt? Uh, niet echt, want dan krijg ik ruik het nog wel doorheen. Gelukkig voor hem, de brandweer denkt dat er de komende dagen veel minder rook zal zijn. Het is nog maar de vraag of spelers van ADO Den Haag nog het hele voetbalseizoen salaris krijgen. Een van de eigenaars van de club betaalt al maanden niet meer. Daarom zit ADO in grote financiële problemen. Een dominee uit Amsterdam die bedreigd wordt omdat hij openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit gaat verhuizen. De man werd afgelopen jaren vaak lastig gevallen door hangjongeren. Die liep zo uit de, uit de hand dat de buurt voor hem moest opkomen. Ze hingen massaal regenboogvlaggen op en spraken zich uit. Als een dominee wordt lastig gevallen omdat die toevallig met een man getrouwd is, dan denk ik, ho oh, wacht even. Dat doen we dus niet in Amsterdam. Dat doen we nergens in Nederland, dat doen we nergens in de wereld. De dominee vertrekt naar Monnikendam, Niet vanwege de bedreigingen, zegt hij zelf, maar omdat hij een nieuwe baan heeft. En in de rechtbank in Zwolle gaat het over de fipronilcrisis. 3,5 jaar geleden moesten kippen en eieren worden vernietigd. nadat boeren hun dieren hadden behandeld met een ontluizingsmiddel. Met daarin het verboden stofje fipronil, zegt verslaggever Mark Robin Visser. Dat is een giftige stof die ook in de kippen en ook in de eieren terechtkwam. Uiteindelijk um, moesten er zo'n 3,5 miljoen kippen. en ook miljoenen eieren vernietigd worden. De schade ligt tussen de 100 en 150 miljoen euro. De eigenaars van het bedrijf dat het ontluizingsmiddel. ...om te staan vandaag dus voor de rechter. Ja, Het weer het lijkt wel herfst vandaag, vanaf vanmiddag komt er ook regen... ...ook komende nacht is het flink nat en dan waait het ook nog eens hard... ...het wordt een gaatje of negen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de N201 van Hilversum naar Hoofddorp. Voor de aansluiting met de N196 is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in QFM. QFM. Met nu in Zandvoortse zaken. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Or tell me what you say. Nog ergens een beetje verstopt zat in een film die ik gisteren bekeken. En uh, volgens Stuy, als je die film nooit gezien hebt, dan heb je onder een steen gelegen. 1994 was het uh, jaar dat uh, Forrest Gump Camp werd uitgebracht met Tom Hanks in de hoofdrol. Gisteren uh, gezien. Ik uh, vond het uh, weer, weer geloos om die film nog eens een keer uh, terug uh, te zien. En daar zat uh, volgens mij ook een beetje dit nummer van de in verstopt met Love and Medley. Ik dacht, ah, waarom uh, zal ik die dan niet uh, draaien op deze woensdagmorgen? Welkom terug in het tweede uur. En uh, straks gaan we praten met wethouder Gert-Jan Bluis. Gaat over een actieplan uh, met geldzorgen, noem maar op. Dus dat uh, gaan we straks uh, doen. Maar we hebben natuurlijk ook aandacht en oog voor... en vooral ook oor... voor de onderstroom uit Muzikaal Nederland. Zij komen 8 april naar de studio van Deze Omroep... om... Live te gaan spelen in het programma Alternatief FM tussen 8 en 10 s avonds. With the lungs of love. We return to the physical. With the lungs of love. I feel the breathing of the animal. Breathing of the animal. My eyes are wide open.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 is het nog een keer uitgevoerd door Brian Ferry, maar John Lennon is degene die het echt ooit heeft bedacht. The Jealous Guy, het is kwart over elf en dan gaan wij praten met wethouder Gert-Jan Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Um, ja, uh, het, is, het komt uh, ook uh, weer te sprake bij de verkiezingen. Schulden. Uh, gisteren een onderwerp geweest uh, van de Belastingdienst... die dan heel snel uh, bijvoorbeeld uh, een, uh, een toeslag uh, terughaalt. Uh, ergens van de week zag ik ook bij Thijs van der Brink... ook weer iets uh, voorbij komen over uh, schulden. Uh, maar uh, ja, dit sluit een beetje aan uh, op het onderwerp. Uh, want jullie hebben bij de gemeente Zandvoort een actieplan... Plan opgesteld. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Wij hebben een actieplan. Geldzaken en geldzorgen hebben wij opgesteld. En dat, het, dat is onderdeel van onze ja, integrale beleidsvisie. In zo'n meer kans op een financieel zeker bestaan. Ja. Wat we afgelopen jaar hebben gemaakt. Uh, met alle partijen erbij. Dat is niet tot stand gekomen. Van God, dat doen we even als de ambtenaren maken dat even. En de wethouder denkt erover na. Er ja. is met alle partijen over gesproken. En, en, en daar, daar, daar zijn een aantal zaken uit naar voren gekomen. En dat is onder andere dit heel specifiek: een actieplan geldzaken en geldzorgen. Uh, ja, er, er staan een aantal uh, dingen in. Want uh, het heeft ook uh, te maken... om de rijkwijde. heb ik ook een beetje... als ik, het, uh, vlug, ik heb het vlug gelezen, maar ik heb, heb ik ook begrepen... dat de rijkwijde iets groter wordt, toch? Ja, nee, de rijkwijde. Kijk, de, de natuurlijk, het gaat met name... proberen we het ook rond die, die Zandvoortpas uh, te organiseren. Ja, dat ja, bedoel ik eigenlijk. Want dat is uh, ja, eigenlijk en, wat, ik, uh, wat ik bedoel. En, en, precies, en, en dan... Wil je ook dat, dat, dat je daar meer mensen mee bereidt en dat meer mensen er ook gebruik van maken. Dus de voordelen van die zandverpas, nou dan moet je dus beter en meer communiceren. Je moet het bij erover hebben. Op het moment als je iemand spreekt die geld zorgen heeft. Hm. van goh ja, maar doe je dan dat? En je kent weet dat die pas, dat die passer is. En je moet natuurlijk zorgen dat partijen waar die mensen mee in gesprek komen. Dus in het sociaal wijkteam. Maar ook bij pluspunt. Uh, uh, en, en, en dat die ook allemaal weten van dat dat er is. Hm. En je moet natuurlijk acquisitie doen. Om te zorgen dat er steeds meer partijen. Uh, ondernemers. Het ligt nu natuurlijk wat ingewikkelder. Maar uh, winkelbedrijven. Uh, sportverenigingen, uh, Pluspunt als organisatie. Meegaan in, in, in, in het, het, het faciliteren. Als mensen zo'n pas hebben, dat ze wat extra's krijgen of extra's kunnen doen, ja. daardoor zo'n gewoon: goh, pas, ook bij pluspunt, voor een cursus, krijg ik korting. Het moet stimuleren om dat te doen en de drempel wegnemen dat het geld het probleem is, zodat ze wat meer activiteiten gaan doen, ja. meer meedoen en zich ook gewoon onderdeel van de maatschappij voelen. Ja. En niet alleen maar elke dag alleen maar over dat geld hoeven na te denken, ja. want er is... Geld is, maakt niet gelukkig, zeggen ze. Ja. Maar het is wel heel makkelijk als je het hebt. Ja. En als je het niet hebt, dan maakt het wel degelijk ongelukkig. Ook al zegt men dat niet. Maar dan, dan ben je er constant mee bezig. Dat geeft stress. En wij hopen met, met deze aanpak... met ondernemers Zandvoort... met de verenigingen... Dit, uh, om met die Zandvoort vooral beter invulling aan te geven. Ja, uh, in uh, uh, je stipt het een beetje aan ook net. Hè? Met, uh, met, ik uh, ik hoorde iets ook over... Um, dat dat misschien een bepaald isolement uh, zou kunnen veroorzaken. Is dat ook uh, proberen om mensen uit een bepaald isolement te trekken? Dat, met, dit, met dit plan ook? Ja, ja, ja dat, is, dat is natuurlijk ook. Want als, als men een, een, een zandvoort pas heeft... en, en, en men komt dan ergens... Uh, en, en, en, en men leest daarover en men heeft er een volle bij... Dan gaat men ook denken, goh, ik heb die zandverpas, wat, wat kan ik er allemaal mee? Als je hem niet hebt, dan worden de drempels al hoger, want dan moet ik ergens heen. Mm. Maar als er staat zandverpas en er staat bij, uh, bij pluspunt, kunt u dat en dat en dat doen? Dan denk ik, nou, ik ga gewoon naar pluspunt. En als ze bij pluspunt, en dat weten ze, dat, daar ook gewoon normaal mee om, oh, En Die vragen, misschien heeft u zandverpas? Ja. ja, die heb ik. Ja. Dan, is, dan is de drempel, is weg. Ja. Terwijl als je daar, daarheen moet en je weet niet hoe dat werkt... En dat, wij moeten laagdrempelig zorgen dat het allemaal laagdrempelig wordt. En, en, en dat mensen in feite gewoon het gewoon vinden. Ik heb die zandverpas. Dit is wat als je, je je bankpas moet geven om te betalen. Hmm. Hebben die mensen ook een zandverpas bij zich. Ja. Om nou, gewoon geholpen te worden. Ja, uh, communicatie is daarbij ook belangrijk. Lees ik in, in, in het actieplan. Uh, extra aandacht uh, geven aan die regelingen. Dit is er dus één van. Maar zijn er dan nog meer van die minimaregelingen? We hebben het over de Zandvoortpas. Maar zijn er nog meer regelingen dan alleen dat? Nou, er zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk allerlei regelingen rond, rond cultuur. Hebben we regelingen. Maar die Zandvoortpas is eigenlijk ja, een beetje je paspoort... om gebruik te maken op een makkelijke manier van al die regelingen. Snap je? Uh -huh. Dus als je zegt van, goh, ik, ik wil sporten... En dan kan je bij het sportcultuurfonds, we hebben een cultuurfonds, we hebben een sportfonds. Daar kan je dan aankloppen met, met, met, met die zandvoortpas. Als je leermiddelen nodig hebt, kan je ook aankloppen voor die leermiddelen. Ook weer met die zandvoortpas. Dus de toegang tot al die instanties is, is, is, is gewoon daardoor gewoon veel makkelijker. Ja. Snap je? Ja. En, en, dat, en dat, dat, dat, moet, dat moeten we vooral, uh, vooral zien te krijgen. Maar er is natuurlijk op het gebied van cultuur, bij, bij sportverenigingen... Uh, nou, er, is van, er wordt natuurlijk van alles uh, via het minimabeleid uh, wordt er geregeld. Hè? Tegemoetkoming in schoolkosten. Tegemoetkoming in zorgkosten. De gemeentelijke zorgpolis. Ja. Nou, die, de, de, om daar in aanmerking voor te komen heb je die pas nodig. Ja. Nou, die mensen hebben die pas. Nou, en als wij goed en voldoende communiceren. En, er wordt, en we zien ook een groei. Hè? Ja. Dat, dat, dat door die pas. Door die Zandvoortpas er ook een groei is in gebruik. Van, uh, van de tegemoetkoming in de zorgkosten of de gemeentelijke zorgpolis. Ja. Het gebruik van de gemeentelijke zorgpolis is gigantisch gestegen. Ja. Nou, maar, dat ja. heeft ook te maken met dat je zorgt dat mensen iets hebben waar ze het makkelijk mee, mee het kunnen regelen. Ik, ja. zeg, oh, ik heb een, ik heb zo'n pas. Heb je dan dat al geregeld? Zeg? Of ben je daar al eens geweest? Ja dat communiceert het ook wat makkelijker met elkaar. Ja, op. Je, eigenlijk is het hopen op dat mensen elkaar daarop merkzaam maken. Ja, ook, ook, ook opmerkzaam maken, ja. ja. ja precies, dat, dat, dat is ook de bedoeling. Van ja, uh, natuurlijk is het ook zo, uh, als je dit dan hoort... Hè, uh, is dat is, is dan toch een, een probleem binnen z'n antwoord? Uh, nou, er is sowieso een, een, een, een probleem. Er zijn veel mensen met, met, een, met een relatief laag inkomen... Uh, en en, en dat, dat we daar gewoon veel meer uh, aan... Dat, dat is wel degelijk aan, aan de orde. Dat uh, de, de, de mensen in Zandvoort... Uh, een gro relatief re grote groepen... Uh, toch in de geldzorgen zitten. En, en, en, en de groep is uh, nu groter geworden. Maar het is ook een, natuurlijk ook een andere groep aan te staan. Ja. Onze ondernemers hebben het natuurlijk... Vooral de kleine zelfstandigen. Die hebben het helemaal zwaar. Ja. Maar, maar er is sowieso relatief... Zijn er veel, relatief toch veel mensen... ...die extra ondersteuning nodig moet hebben... Om, uh, ...om het toch allemaal draaiende te houden. Ja. Dat, dat zien we ook terug bij het uh, sociale wijkteam... ...bij de aanvragen die, die er zijn. Ja. Uh, mensen die in de schulden komen. Het, mensen die in de schulden komen... Is, ...daar is het van belang... ...hoe krijg je ze weer op het goede pad... ...in de zin dat ze geholpen worden... Ja. ...dat ze het op moeten gaan lossen. Ja. Daar zit het vaak het grootste probleem. Ja. Waar moet je beginnen? Ja. Nou, hè, we zijn met budgetcoaches... Uh, zijn we bezig? Nou, mensen melden zich dan ook weer bij het sociaal wijting. En als mensen een, een zandvoortpas hebben, ja dan, dan weet je ook ja, dat zijn mensen met, met, met, met, met een laag inkomen. Dus ja, die, die, moet, die moeten we ondersteunen. Ja. Ja, dat, dat helpt elkaar allemaal wel erg als we dat uh, op die manier uh, maar goed blijven promoten. Dat hij zal is zo'n verpassen is dat mensen niet constant maar alleen maar nadenken over hoe kom ik vandaag weer door. Ik heb schulden. Dat geeft stress en dat, dat, daar worden mensen niet vrolijk van. Ja. En ze komen ook niet in een stand om andere dingen te gaan doen. Want vaak moeten ze ook nog op zoek dan naar werk. Ja. Vaak speelt dat een rol erbij, niet altijd. Maar dan, ja, dan zijn ze aan, zijn, zijn gestrest door het geld. Ja. Dan gaan ze niet de beste kwaliteiten bij zich naar boven halen om even goed te voor te bereiden op die sollicitatie. Want ze hebben hele andere problemen. Ja. Zit er eigenlijk ook nog iets uh, in van... bijvoorbeeld dat je een stuk ondersteuning kunt krijgen... als je bijvoorbeeld een laag inkomen hebt... hoe je dan verantwoord met je geld ook om kunt gaan? Uh, ja, ja, ja. Staat dat ook in het actieplan? Dat, dat, dat staat niet in het actieplan zo op zich. Maar da daar, daar is, dat is het gewoon natuurlijk wel in de nota... Is uh, dan wordt meer kans op een financiële zeker bestaan? Dat is juist ja, een van de belangrijke onderdelen. Ja. Uh, Budgetcoaches inzetten ja. om, om mensen uit de schulden te, te houden. Of als ze er in dreigen te komen, om, hoe, vo hoe voorkomen we dat? En hoe krijgen we het geheel weer op de rails? Ja, Dat, dat zit er allemaal in. Het ja. zit allemaal in het totale pakket. Ja. En, en, en, en, en dit actieplan richt zich erg op uh, nou, gebruik maken van van die, van die zandvoortpas ja. en, en hoe daarmee mee, mee om te gaan. Ja, is, is het... Uh, uh, nou ja, uh, Het moet natuurlijk nog uh, naar uh, de gemeenteraad uh, toe. Maar uh, hoe liggen de kansen? Om, dat dit, uh... Nee, oh, dit, dit hoeft niet naar de gemeenteraad. Want dit is eigenlijk vastgesteld. Oh, dit is bij, vastgesteld. Uh, ja, is ja ik, ik wist dat niet. Bij de dus... beleid, nee, bij de beleidsnotitie. En dit is eigenlijk een uitwerking. En dit is ook uh, gecommuniceerd uh, na, naar de raad toe. Oh, okay. dat, uh, dat, we, dus, uh, dat we dit gaan doen. Ja. Dus dit is onderdeel van het hele pakket aan de, de integrale visie op uh, geldzorgen en geldzaken. Goed. En uh, dit is het actieplan. Ja, nou, ik, uh, ik dank uh, voor de toelichting. En uh, mocht er aanleiding zijn uh, om over dit onderwerp weer uh, door te praten... Ja, dan doen we dat graag natuurlijk. Ja, prima. Ja, Bedankt. Ja, uh, weer verder met het uh, programma. Hier is Lasset. Gisteren uh, Mick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de heren stuy en uh, paardenkoper. Als je op een gegeven moment ze loslaten, krijg je dit soort uh, dialogen. Maar ik had dit dus uh, als onderdeel uh, gedraaid in uh, de Kant van Walshow. En toen uh, gingen ze los. Uh, <laughs> dus... Waar heb je het over? Nou, dat je uh, goed uh, kunt beginnen bij, uh, bij, bij mij. Om uh, dan. Uh, uh, ja, dat je carrière dan uh, sky high uh, gaat. Dat, dat, dat, dat daar ging het even kort over. Is het echt zo? <laughs> nou, uh, zij zeggen het dus. Uh, <laughs> dus ik, ik, nee, dat ik dat neem Ik verwacht Dus dat betekent dat is goed nieuws voor mij ook. Uh, uh, voor ja, voor jou ook? Uh, vindt, ja, tuurlijk. Kijk, ja, als, als, jij, als jij daarop meelift, uh, is het voor jou natuurlijk ook uh, goed nieuws, toch? Maar uh, moet je wat vertellen? Ik doe zo'n voor het nieuws. Oh, ja. Ja, heel fantastisch. Ik, uh, ik heb een lange tijd. Ik reed vroeger bij Playboy, reed ik uh, mooie auto's en zo. Hè. Mm -hmm. nou, dus in een hele lange tijd is het wat minder met me gegaan. Maar minder, minder is het natuurlijk relatief. Hè. Dus eigenlijk ging je misschien wel heel goed met me. Want de, namelijk leren hoe het leven geleefd moet worden. Weet je. Maar goed, lang verhaal kort. Ik rijd mooie auto's voor mannenzaken, daar hebben we vaak genoeg over gehad. Ja, Lexus heb ik toen ooit inzien rijden. Ik belde ik je ook op vanuit de auto en dat was hartstikke leuk. Maar ik had geen auto, dus ik bracht zijn auto terug naar de importeur. En dan begon het teruglanden op aarde namelijk, want dan ging lopend naar de bus. Het is net als een poester, hè? Van de bus ging ik. Ja, precies als je poesten. Ja. De bus ging ik naar de trein. Van de trein ging in de Station Zandvoort. En daar moest ik weer naar Noord lopen. Dus ik was meteen genezen. Ja. Maar wat denk je, ja? Er ja. Zandvoort, in Zandvoort heet, is een geweldige Starlet Service. Heb je al van gehoord? Starlet. Eh, dat is een Toyota, toch, of niet? Toyota en, en een, een, een legendarische auto, omdat die onverwoestbaar is. Ja. Ze hebben er zelfs mee op het circuit gereden in de Mercancup, kan ik me nog herinneren. Maar goed. Ja, ja, ja. De, oude, de oude modellen dan, hè, wel te verstaan. Dus. Ja, ja, ja, maar dat zegt er wel nog ouders. In Zandvoort is een meneer, die heeft Dorsman. Die ja. oogst in de verzekering, was een broer. Ja. En, die, en die, uh, Het is geen verhuur, het is een soort, soort, soort, soort van lease. Die lease uh, Starlets, tweedehands. Nu knapt hij helemaal op, wordt helemaal schoongepoetst en noem maar op. En voor een happenkrats, althans hè, lease is altijd heel erg kostbaar, kan je zo'n auto huren, uh, of uh, uh, zeg maar leasen in de maand. Een ja. uh, maand is opzichtbaar, opzichtbaar. En uh, uh, uh, als je uh, als iets met de hand is, uh, alle beurten, alle, uh, zeg maar. Uh, nou, mankementen worden gewoon gerepareerd. Daar hoef je niks voor te betalen. <lacht> dus jongen, ik, heb het als, ik ben het vreeskant. Ik vertel zelfs aan mensen dat in Dordrecht en Amsterdam aan toe... die zeggen, laat, dat ik hier ook hebben zoiets. Ja. Dat is toch geweldig, ja? Nou? Ja, tuurlijk. Goed, tuur. Ik ga ja. straks om twaalf uur, als wij straks plaatsen met praten... ga ik mijn starlet ophalen. Nou, dat laat ik wel even zien aan je. Dat uh, me, ja, dat vind, vind ik wel goed. Uh, uh, uh, plaatjes delen en volgende week het uh, gewoon erover hebben. Maar goed, uh, ja. ik, ne ik neem aan dat jij nog meer noten op je zang hebt. Nee, dat was het. Daar <laughs> geloof ik helemaal niks van. Daar geloof er helemaal niks van. Eh, eh. Luister, luister, luister. Ja. Waar, wat ik even aandacht wil besteden is aan stelletjes. Stelletjes, ja. Liefdeskoppels, hè. Ja. Nou, laten we het even hebben over Meghan Merkel. Ja, He? ja. Uh, uh, uh, Merkel heeft het ook, Megan Mark, Meghan Markle. Ja. En, en, en, en, uh, en die, en die, uh, die gekke prins, weet je wel. Nou, nou, zo gek is hij niet, vind ik hoor. Nee, nee, nee, hij is niet zo gek. Maar het is natuurlijk wat daar gebeurt in Engeland op dit moment, jongen, dat is ongelooflijk. Heb je dat gelezen? Heb je dat meegekregen? Uh, ik heb het meegekregen. Het is ongekend. Uh, er is uh, een uh, man van Good Morning Britain. Ik weet niet, uh, ben even zijn naam uh, kwijt. Weet uh, hij ook wie die Wat? man? Uh, die is... Uh, uh, uh, Pierce. Piers, ja, Piers Morgan. Piers nou weet ik het weer. Ja, Piers ja die, die, die, uh, die, die is ermee opgehouden. Die, uh, die, die kreeg zoveel bakken uh, alleen over zich heen. Maar goed, gaat door. Ja, maar aan de andere kant. Dat was dus, zeg maar, het bak over zich heen... van de mensen die het schandelijk vonden... Ja. dat die met ja. hem werd aangepakt, weet ja. je wel. ja. Maar dat waren dan waarschijnlijk ook de mensen die het eigenlijk uh, helemaal niet eens waren met, of eens zijn met het, met het Britse Koningshuis, want die hebben een boel te verduren namelijk. Die worden echt, jongen, dat, wat daar gebeurt, er wordt er wordt dus echt een oproep om het om hele Koningshuis op te heffen hè, op dit moment. Oh, is dat zo? Je dat? Ja. ja, het is waar. <laughs> dus op de Twitter is dat echt geëxplodeerd. Ja. En je weet je, het zijn van die dingen, je, het is natuurlijk eigenlijk zijn koningshuis een beetje broos, hè. Vind je niet? Uh, dat dat denk, geval... Kijk, als ik dit allemaal hoor... dan denk ik, nou, uh, ze buiten over elkaar heen... en bovendien, als ik uh, dan uh, de, de reactie van Queen Elizabeth uh, hoor... <lacht> verontrustend, dan denk ik... dat er toch nog wel een keer van waarheid in uh, zit. Ja, maar weet je wat het ook is? Kijk, ze zijn wel broos, maar dat is een beetje een paradox, hè? Hmm. Want ze zijn natuurlijk niet echt te krijgen in de koningshuis. Laten we eerlijk zijn, hè? Ja. Maar, maar het is wel... Het is of... Je houdt van ze en je kijkt heel erg tegen ze op, hè? zoals dat gebeurt. En dan hoeft er nou iets te gebeuren. Nou, iets is het toch niet iets, dit is best wel heftig. Maar dan hoeft er in de en opeens bekeert het volk zich tegen een koningshuis. Dat is door de eeuwen heen zo gaan, hè? Uh -huh. Echt waar. Het ja. en ene kant helemaal in de van een Van oh, de koning en de koningin, helemaal geweldig en dit en dat. En dan gebeurt er iets en dan is het meteen van, waardeloos. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Hè? En de, de, de, ik wil helemaal geen, geen stemming in kweken of wat dan ook. Totaal niet. Maar heb jij dat ook niet, dat, uh, uh, ik toen, toen Beatrice werd opgevolgd door uh, Willem-Alexander. Toen dacht ik bij mezelf, weet je wel, met met armen van buren en noem maar op en hip en leuk en gezellig. Hmm, hmm. Toen dacht ik van, nou, dat vind ik In de eerste jaren vond ik een hele toffe goos. En uh, tot, maar, maar nu niet meer. Maar, maar nee. Nee, ik vind, ik vind als een volk zo in het lijden is, als wij nu doen eigenlijk, hè, zeg maar, mm. en dat er zoveel verheuring is, en dat er iets gebeurt wat in de geschiedenis bijna nog, nog nooit gebeurd is, en je bent dan volledig onzichtbaar, en de dingen die je doet, die zijn fout, maar laten we eerlijk zijn, op de foto gaan met mondkapje in je hand, met een vent die je niet kent, in Griekenland, en vervolgens, eh, terwijl iedereen thuis moet blijven, dat wordt gezegd, vervolgens het vliegtuig pakken om op vakantie naar Griekenland te gaan, ja, dat vind ik niet handig. Nee, maar ja. En dan worden er opnames gemaakt. Als je thuis komt, dan zit je heel zachtgereindig achter in een auto. Zo van, hè, godverdomme, die Nederlanders die hebben een mooie route in het eten gegooid naar de vakantie. Ja, maar dan denk ik, ja, je weet dat je in een glazen huis le leeft. Dan moet je je ook daar uh, aan houden. Dus ik denk, ja, dan moet je niet met stenen lang gaan gooien in het glazen huis, toch? Nee, maar die mensen die in het glazen huis wonen. Dat zeg je, er slaat de spijt op zijn kop. En dat is precies wat gebeurt. Die mensen die staan buiten de realiteit, ja. Ja, nou ja, dat. Ja, dat weet ik niet. Ik, daar, daar, daar durf ik uh, dan niet zo'n. Die uh... staan, staan volledig buiten de realiteit. Heb jij gezien dat, dat die Wiedel Hoep mag Op die band met z'n tweetjes, met Maxima en, en Willem Altzander. Nou. Die excuses aanboden aan het Nederlandse volk, hoe dat erbij zat. Ja, nou ja goed, kijk, uh, dan vind ik, kijk, je moet die mensen ook een kans geven. Ik bedoel, kijk, het is niet makkelijk dat je dan. Ze zitten, ze zitten ook in een andere situatie. Dat, dat dan ook. Hè? Ik bedoel, je kan je niet uh, je verweren in, in een aantal opzichten. Dus dat, dat ja, weet je, het er blijkt ook wel iets voor. Ze. Alleen, uh, ik ben het mee eens, ze hadden het niet handig gedaan door inderdaad uh, even naar Griekenland uh, te gaan. Even uh, op de foto en weer terug uh, te komen. Zoiets. Oh, ja, uh, Vakantie vieren uh, en we eens van hoe, uh, leuk, uh, hoe leuk wij het hebben. Dat, dat moet je dan weer niet doen. Volgens mij, Jan, met, met, met koningsdag de drie kleuren in je tuin. Of niet? Ja. ja. <laughs> het, is, het scheelt niet veel. Maar ik, uh, ja, maar, ik ga... Dit is, ga... Nieuws, dit is oud nieuws. Dit oud nieuws. Laat het weer op ophouden. Ja? Maar ik, ik wil het even hebben over een andere paard. Ja. Waar ik helemaal niets van begrijp. En welk paard is dat? We hebben over André Hazes en Monique Besterberg. Ach. Ja, daar begrijp ik ook helemaal geen donder van. Dat, wat is dat dan voor verhaal? Ja. Ik wil... Wacht eens even. Eerst hadden we uh, uh, uh, Bridget Maasland. Ja. Die hele weet je wel. Ja. En, en ik ben echt... Ik, was, ik, ik heb dat nooit al met dit soort, uh, soort culminus, dat ik verbijsterd uh, ben. Maar ik was verbijsterd toen ik dit las. Mm. Dat ze uit elkaar waren. Ik dacht, ik wist niet anders of... of het, het was er nooit zo aan geweest. Nee. Dat is toch raar, hè? Ja, ja ik, ik, ben, ik, ik leg je allerlei dingen in de schoenen om raar te vinden. Maar dat is toch raar, of niet? <laughs> ja, ik hou, me, ik hou me niet met het liefdesleven van uh, André Hazers en Monique Westerberg bezig. En ook niet uh, als André Hazers weer uh, misschien uh, op een gegeven moment denkt van... ach, ik uh, ga iets uh, leuks doen met uh, Bridget Maasland. Ja, dat nou, boeit me niet. Ik uh, bedoel, dat moeten ze lekker zelf weten. Nee, dat is waar. <laughs> Kijk, het wordt, het, ja. wordt, het wordt pas anders als, als, als, als ik van de week hoor van jou... dat jij ineens weer een andere vriendin hebt. Ja, dan uh, wordt het anders. Maar goed, maar dat, uh, dan wordt het anders. Heb je dat verteld hè? <laughs> je? Ja, dan wordt het anders. <laughs> <laughs> ik zeg het gewoon, ja. Ik zeg gewoon wat ja, ik, ik denk. Jij ben hartstikke politiek, man. J jullie twee, ja goed. Oh. Uh, heb je nog meer dan alleen stelletjes? Of uh, was dit het een it beetje? Het is, is zo'n zo lekker ding, jongen. Echt <laughs> nou, ja, ik heb wel, ik heb, ik heb ja, ik heb, en dat, kijk, dit is de liefde. gaan ja. over de betalen mannen, want het is misschien echt weer vervelend om zo te eindigen. Dit, ja. uh, dit, uh, dit. Maar ik word helemaal gek van beddenbaas Kuipers. Echt. Uh, beddenbaas... Nou, hij is niet de beddenbaas. Dat is uh, gommers. Dat is, uh, dat is, uh, hij gaat over de landelijke coördinatie... patiëntenspreiding. Dat is, dat is uh, zijn pakje aan. Ik weet het niet, hoor. Maar hij wordt gewoon in de telegraaf beddenbaas genoemd. Maar Ach, u, is dat zo? Nou, fijn. Zor Hier, in de kop. Zorgen bij kuipers, ja. Niet verstoepelen, maar meer prikken. Ja, ik word er gek van, hè. Niet verzoeken. Kijk, die kuipers... Uh -huh. ja, die heeft nog nooit in zijn hele leven gedacht aan wat deze maatregelen doen met bijvoorbeeld de middenstand in Zandvoort. Uh, nee, maar hij, hij weet ook niet dat er ook onderliggende problemen zijn van mensen die bijvoorbeeld in een, uh, in een situatie komen te zitten en ze het niet meer weten door hè, eenzaamheid, uh, noem maar op. Uh, jij wordt ook al uh, vaak aangekaart met het uh, verhaal over mensen die in de, in de herstel- en verslavingszorg uh, bezig zijn. Dat, dat, dat, dat ook ben ik helemaal met je eens, maar ik noem alleen maar even een klein voorbeeldje van de honderden voorbeelden die er zijn. Hm. En dan denk ik bij mezelf, kijk, dit zijn mensen die zitten in zo'n ziekenhuis, die komen, s ochtends met, die komen in de auto naar het ziekenhuis, mooie auto natuurlijk, iemand verdient hartstikke veel geld, zet je auto neer, loopt met z'n achtertasje naar het ziekenhuis en zit alleen maar in het ziekenhuis. Zeg wat je ziet. En hij zit ook spook, hè, want ik, ik, ik, ja. ik ga je hier op de oorslaan met allemaal cijfers en noem maar op, maar die vallen dus echt ongelooflijk mee, hè ja En dan ah, ja. denk je bij mezelf, hoe kan je dit nou zeggen, weet je wel. Ik bedoel, je zegt het ook nog buiten de regering om. Ook dat, hè. Dus je overlegt helemaal met niemand. Nee, zorgen bij de beddenbaas. Jongen, jongen, jongen, echt. Ik word er zo moe van. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, er komt een dag, dan loop ik in een winkelcentrum ergens in Nederland. En dan, euh, dan wil ik euh, bijvoorbeeld nieuwe kussenslopen kopen. Het staat heel groot boven beddenbaaskuikers. Dus je gewoon... <laughs> Ik <lacht> wil <lacht> <lacht> gewoon binnen gaan verkopen, dat kan ook natuurlijk. Ja. Maar ik, ik vind dat echt, en dan staat er een foto bij van die man. En echt, jongen, dan wil ik echt gewoon. Ja, nou, niet met een punt eraan, dat vind ik lullig, maar met een pijltje. Met zo'n. Zo, zo zo uh, weet je, met zo'n zo, zo, zo op, erop. Als je die nat maakt, dan blijft hij aan de muur zitten. En dan wil ik eigenlijk het met die pijltjes dat heel hoog zo omgooien. Ja, ik, ja, ja, goed. ik bedoel. En dat, is, en dat is niet echt agressief, hè? Dat is gewoon... Nee, maar. Kijk, ik, ik, natuurlijk, we moeten op dit moment het er even mee doen zoals het is. Ja, ik, ik, hier en daar ben ik ook best wel kritisch op een aantal dingen. Vooral ook als het gaat om het, het verhaal van: kijk, we hebben iets positiefs te melden en vervolgens komt er iets, meteen iets negatiefs achteraan. Ja, He, dat, dat, uh, dat idee? Altijd, ja, dat is gewoon een standaard tegenwoordig. Ja. En ge... Kijk, eigenlijk is het gewoon. Vandaag hebben we... Dat is opvallend, vind ik. In de, in ja, de, in de communicatie. Als het slecht nieuws dan laten we beginnen met het goede nieuws. ...maar we eindigen wel lekker positief met het slechte nieuws. Ja. Ongelooflijk. Ja, dus nou ja, goed. zo klaar, mee. Geduld is een schone zaak, euh, Mick. Dus laten we het daar maar op even ja. op houden. Maar dat, zeg dat maar eens tegen die mensen die op dit moment van 5 euro in de, in de week moeten leven. Ja, dat is. Dat, dat, dat, ja, dat, we... daar, daar, daar kan je daartegen zeggen. Maar geloof me echt. Die hebben daar geen enkele boodschap aan. Jaap. Nee, dat, dat weet ik. Uh, maar ik weet ook dat ik uit eigen ervaring uh, spreek. Want ik weet ook dat ik op mijn centjes moet letten. Want ik ben een van de mensen met een laag inkomen. Dus, uh, dus ik uh, weet uh, er alles van. Dus je moet altijd. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar dat snap ik. En dat is heel vervelend. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Jij bent daar wel, ja dat en, en het moet anders, want dan uh, gaan we nog eens een keer uh, koffie over drinken. Maar, maar, maar uh, jij bent er toch, ja, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar je bent er toch een klein, heel klein beetje aan gewend. Ja. Mensen die gewoon van een groot inkomen... en hard werken en eigen zaken hebben opgebouwd. Ja, mogen. nee, dat, dat, ben ik, dat ben ik en, ook met je eens. Ja. Alles laasert in elkaar. Uh, leg maar eens uh, je oor te luisteren... Uh, bijvoorbeeld uh, bij de horeca... als er uh, mensen daar hun levenswerk van gemaakt hebben... en er komt ineens Klaas Knot uh, voorbij... Uh, die dan ook uh, hele rare dingen zegt. Uh, daar hebben we het over het uh, begin hè, van deze pandemie. Ja, precies, Goed. en dan zegt het kabinet... en dat vind ik ook zoiets... Hè. daar heb je dus die, die, die, die, die Hugo de jongen. En die, en die Mark Rutte, die dan op maandagavond zeggen van... ...er hoort licht aan de horizon. Ja? ja. Toch? Ja. Maar weet je wat een horizon is? Dat is niet van de horizon. Dat is als je er dichterbij komt... ...dat die lijn die je ziet... ...die duift naar achteren. Die horizon is er altijd. Hm. Dus die horizon... Er is... ...je komt nooit aan het eindje van een horizon. Dus... En daarom geloof ik ook helemaal niet in Ze Ze hebben gewoon gezegd dat het, dat het, en dat voor de verkiezingen volgende weken, er werd gezegd van, nou, het wordt binnenkort allemaal een beetje beter. Er ja. is dus de brand ligt aan de horizon. Maar, dan krijg je dit soort informatie. En dan lijkt het wel, en ik geloof niet de complottheorieën, dan lijkt het wel afgesproken. Want die Kuipers zegt nu gewoon, niet versoepelen, maar meer prikken. Ja, ja. Nou, ja. ik hou er ook nog op. Jij gaat door met je programma. Lijkt me een goed idee. En, uh, adieu paraplu en ik spreek je volgende week. Ja, en uh, ik draai ook hier Engel op de radio samen met Paul de Murk. Stort nog één keer mijn hart uit.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 Met, uh, Steven uh, Engel dus. En daar uh, hoorde je ook Paul, Paul de Munnik op met Break Daarachter Give It To Me van Madonna. En de laatste was van Blondie. Uh, en dan had ik ook nog even ja, wat meldingen gekregen... van wat heb je nou meteen na dat eerste nummer uh, gedraaid. Dat was Kafka. Mensen, die komt op 8 april hier uh, naar de studio. En het nummer wat uh, je dus uh, hebt uh, gehoord... Voordat ik Mick Boskamp in de uitzing, dat is van Lasset. Uh, dat was na het interview met uh, Gert-Jan Bluis en voor het telefoongesprek met Mick Boskamp. Zijn uh, de administratie ook weer, want dat uh, krijg je dan weer van... Hey, die uh, Jaap Koper die, uh, koldigt die plaatjes allemaal niet af. Nou, ik heb het uh, dus nu bij deze gewoon gedaan. En uh, er komt nog één dingetje aan, want dat is ook weer vooruitlopend op uh, wat we gaan doen. Uh, dat is volgende week, donderdag, dan gaat hij hier spelen. Uh, Jacob D. Edward. Maar morgen uh, probeer ik hier ook even om kwart over vijf in de studio te zijn. Want het is een eerbetoon aan George Koimans. Want die wordt morgen uh, 73. En uh, we weten allemaal dat hij uh, geveld is door Alice. En Radar Love wil ik het dan toch om kwart over vijf ook op dit station laten horen. Dit is hem. Tot 12 uur. Ik spreek je morgen. Jacob D. Edward met Tempest. By a raging storm.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 back in the silence of the night Don't you sing me the song The back in the of the night. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM.